Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In Marokko zijn gisteren tientallen betogers gewond geraakt bij confrontaties met de politie. Veel steden waren opnieuw mensen de straat op gegaan om politieke hervormingen te eisen. Onder meer in Rabat, Casablanca en Tanger.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 In zijn woning in Helmond vond de politie dezelfde avond het lijk van een doodgeschoten vrouw. Zij was een 20-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats, die al ruim een week werd vermist. De opgepakte man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij haar dood. Het weer, vannacht helderen 9 graden, overdag droog en zonnig en het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's, Nacht van het, het is de nacht van Goede Leven. Nou, het wordt ook weer een heel vol uurtje. Nou, zullen we zullen mee beginnen. Toneel? Uh, muziektheatergroep Orkater, die speelt Hartfal. is geschreven en geregisseerd door Daniel Sam Kalde. Nou, die nam het gegeven dat één op de 5 mannen binnen 24 uur een. Tweede fatale hartaanval krijgen. Dus je belandt met je eerste in het ziekenhuis bij de hartbewaking. En 24 uur later is één van die vijf dood. Nou, is een fijn dramatisch gegeven. En ze hebben het letterlijk uitgevoerd. Dus op het toneel staan frontaal uh, vijf ziekenhuisbedden. En daarachter een, een stellage voor de muzikanten. En als klimrek voor uh, hun dromen en nachtmerries, zou ik het zo maar zeggen. En in de bedden dus vijf patiënten. Nummer één is een gewone vent, lekker macho. Uh, tettert maar door over zijn bijna doodervaring. Daarnaast de man met te veel geld en macht. Dat is een echte kl. Loodzak. En daarnaast de jongste van het stel, midden dertig. Eh, blijft het gevoel hebben dat hij daar verkeerd ligt. Daarnaast de menslievende opa, de tuinman, die wel vrede heeft met een eventueel einde. En daarnaast de hypochonder die iets in de IT doet en eigenlijk helemaal niks heeft. En dit quintet wordt dan verzorgd en geleid door de zuster. Hier twee fragmenten. Ik heb een hier. Ja, luister, u kunt nu niet naar huis. Ik ga niet naar huis. Als ik naar huis wil, ga ik naar huis. Simpel als dat. Alsjeblieft, wilt u even een doen? Ik wil een eigen kamer. Nou, dat zou helaas niet gaan. Ik meen het. Ik wil een eigen kamer. Ik huur een eigen kamer. een persoonskamer. Meneer Greveling, dat gaat niet. Dan koop ik een eigen kamer. Geld is het probleem niet. Dat kan niet. Ik wil de directeur spreken. nu. Dat, dat gaat nu niet. Ik praat alleen maar met de directeur. Die is morgen. Iemand heer. met meer bevoegdheid. <laughs> u zult het met mij moeten doen. Dan hoor. wil ik hem aan de telefoon. SBSP. speak. Ik wil nu de directeur spreken. Dat kan niet Zeker kan dat. Het is midden in de nacht. Ja, daarom wil ik hem nu spreken. Alsjeblieft, dat even rustig doen. Leg me op de gang, in godsnaam. Leg me op de gang. U moet aan de hartbewaking blijven en u moet kalmeren. Het is echt waar voor groot belang voor uw eigen gezondheid. Dat u kalm blijft. U moet zich toch niet opwinden nu? Nou, dan moet het toch niet gekker geworden, zeg. En je je bij zeldzame best te doen om kalm te blijven. <lacht> Godverdomme, geen minuut stil. Een ziekenhuis. Een jeugdherberg. Naast mijn vrouw slaap ik nog beter. Nou, laat dat uw vragen niet horen, hè? Wat, wat is er mis met mijn vrouw? Niks? Hm? Mijn situatie gaat niemand hier iets aan. Ja, maar ik heb het toch wel niet je. Kan ze er eens bij komen, meisje? Ik zou niet durven. Nou, van mijn vrouw. Ja, natuurlijk. Nou, van haar, denk ja. je. Ze komt vast en zeker langs morgenochtend. Ah. toch? Oh, die gaan we hier niet meer zien. Hoezo niet? Hè? Waarom niet? Stel te veel vragen. Oh, neem die kwaad op die Dat Het liever dat ik eraan was dood te gaan. Uw vrouw? Dat kan ik niet voorstellen. Die heeft ze aan ons glashelder te verstaan gegeven. Aan Joyce. Met, uh, mijn secretaris. god. Hoe vertel ik dat allemaal? Het komt vast goed. Welke pot zeg. Oh. Nou. Hoi. Goeiedag. Wat rusteren. Dus. Yes. Zusters, zusters, dochters, dochters! Jullie hebben het is al aan de hand! Ja, wat bleef je nou, ik kreeg hier van top en toe te gaan! U gaat niet dood, u mankeert niks! Wat? Helemaal niks! De hartwil was goed, de echo was goed, de waarden zijn goed, er is niks aan de hand en morgen bent u weer thuis. Nee, ik ga niet naar huis, ik ben niet naar huis toe dat het gaat! Niet. Luister, meneer Dijkstra, u heeft niet last van uw hart, maar van uw hoofd. U raakt in paniek, daardoor ademt u te snel, hebt u druk op de borst. Dat leidt tot hartkloppingen. U kunt zelfs het licht aan het einde van de tunnel zien als u goed uw best doet. Nee, dat is niet zo. Dat is een misverstand. Luister, de ambulance heeft u uit voorzorg van de vloer uit uw huis meegenomen. Uit voorzorg ligt u hier een nachtje in het ziekenhuis en u ligt hier op de hartbewaking omdat er nergens anders plek is in het ziekenhuis. En onze nieuwe vleugel nog niet af is. Dat heeft de dokter u verteld, toch? Ik heb u aangesloten op de hartmonitor omdat ik dacht dat u dat gerust zou stellen. Dat u het een prettig idee zou vinden om te horen dat uw hart rustig doortikt. Nee, maar... Daarbij vindt u het griezelen, zal ik hem dan? Nee, niet uitzetten. niet uitzetten. Nee, niet uitzetten. Goed, okay. ik wil dat u mij belooft dat u van nu af aan geen overlast meer bezorgt. Dat u uw kamergenoot met rust laat en dat u niet meer op dat knopje drukt. Dus u bent stil en u drukt niet meer op het knopje. Dit kan niet, begrijpt u? Dit is de hartbewaking. Dit is de hartbewaking van een ziekenhuis. Goed? Belooft u dat? Ja, heel fijn. De verontschuldigingen namens het ziekenhuis, dat zal niet meer gebeuren. Ter compensatie zullen we morgen het luxe menu serveren. Nou, dat is mooi meegenomen, toch? Hé, heeft niks. Hij heeft helemaal niks. Ik heb echt last van mijn kaak. Dat is nog tandarts. Ja, als je een hartaanval krijgt, dan voel je dat thuis. Uh, ik... Je bent je hele gezonde hartaanval. Zo steekt de vork in de stil. Er is helemaal niks om bang voor te zijn. Nee, maar luister. Jij ja. bent bang voor dingen waar je helemaal niet bang voor hoeft te zijn. Ook als het misgaat is er nog niks om bang voor te dat zijn. Ik heb een psychiater nodig, geen dokter. Ik voel dat... Je ja, ik... hebt dat je je mond ging houden, ja toch? Nou, rustig een beetje. Ik wil dat u wordt weggehaald. Ik weet waarover ik praat. Al. Eist dat u wordt weggehaald. Dat lost het probleem toch niet? Hoor? Dat lost hartstikke het probleem. Hoor. We dan even slapen. Hé, hey, luister. Als jij gezien had, wat ik gezien heb... Doe nou maar rustig aan. Zij maar. maakt je druk om niks. Ja, ja, ja. Jongens, ga hem helpen. Hé, hey, moet maar vertrouwen. Het is zo simpel. Ik eist dat u wordt weggehaald. Ja, de situatie is nu eenmaal de situatie. Ja, beste man, de situatie is dat een gek met baanbeelden... ons hier wakker ligt te houden. Een beetje vriendelijk. Hij is al geen kwaad Goed. op zijn tijd. Oh, ik vriendelijk, zijn. Dat zag ik want Het is fantastisch juist. Net zo vriendelijk als jij zeg. Nou. En wat koop ik daarvoor? Wat koop je waarvoor? Waar brengt me dat? Ik weet het niet. In de tuin. Met een hark. Maar daar is toch niks mis mee? Iedereen krijgt het leven dat hij verdient. Jij vindt nergens ja. iets mee. Ik wel. Hij moet me vertrouwen. Ik ben er geweest. En dus blijf jij blaadjes schuiven. Laat het los. door orkaten met onder andere Porrie Fransen René van het Hof... Helmut Woudenberg en een ijzersterke zuster, Elise Schaap heet ze. Nog tot en met 28 mei te zien in Bellevue in Amsterdam... en daarna van 1 tot en met 11 juni in het toneelschuur in Haarlem. Wat zullen we nu gaan doen? Zullen we naar de film gaan? Naar de bios. Soms kan het zijn dat door in de menselijden zaken gebeuren... moet je dat iedereen stil van buiten. Zo ja. dus stil. En iemand mochten wij verder de te klappen. Tegen iemand. Nee. Zelfs niet meer tegen zijn eigen. Om alles doos blijven steken. Dooddiep in die velden onder de buum en in de bleer, verjoren en joren. En dan in een keer is het allemaal terugdoen. Dat verdwijnt helemaal en half uur dag je daar zijn gespoeld. Het bierst en 10% procent Genk je wat heb je gezegd? Tjegel, wat fijn ook zijn. Tjegel, bracht ons producten. als is fijn ook zijn, ja. de Lembergse collectie. En wie gezien? Kijk je die haast niet? Ze komen hun de wereld weer kijken, de fucking Lemberg. Toeval of wat? Toeval. Je oh. te jure, ze hebben nu een putain flink. Ze zijn allemaal mafieus, ze grootmogen. Ze allemaal activisten van Blanche gezang. De David zullen moeten worden gezocht in het milieu van de hormonenmafia. Ik heb de dans kapot gemaakt. Vlekken. Misschien als we zijn doog. Oog, oh, nee. Hé, eh, nou. Nah. Niemand omheen doog. Ik ga nog in dood. Ik. Ik ze echten met een ruk op onderhandelingen te kruipen. Niet alleen Ik zal ze kruipen als piste. Dat klopt niet, nee. Van allemaal slachtoffers. Wauw, dat is een heftige Vlaamse film. Het gaat over de hormonenmafia in West-Vlaanderen... maar vooral in Limburgs-België. En het gaat vooral eigenlijk over Jackie van Marsenille. En uh, dat is, uh, wordt gespeeld door fantastisch uh, Matthias Nou, In plaats van mijn eigen recensie wil ik eigenlijk graag laten horen... eentje die ik vond op uh, een Vlaamse site, Cine En dat is een meisje die een keurige ABB, hè, algemeen Beschaafd Belgisch... ook wel BRT Vlaams genoemd... Uh, duidelijk de tekst van een ander lees, maar eens, luister maar. Films als Het Gezin van Pamel lijken niet meer van deze tijd. Toch is ook Runskop een Vlaamse boerenfilm. Maar wat voor een? Michael Roskam, regisseur van dienst, toont Limburg zoals we het nog nooit eerder zagen. Geen cataractappels, maar hormonenshakes. Geen glooiend landschap, maar een duistere omgeving, aaneengeregend door hoerenkoten. Dat verdween helemaal een half uur een dag het gespoeld. gespoten. Het eerste, 10% vatter. Tjeng we krijgen rake klappen door genadeloze veeboeren, criminele jongeren, briesende stieren en zelfs hartbrekende Waalse vrouwen. Maar bovenal leren we Limburg kennen als de provincie van Jackie van Marcinil. Jackie van Marcinil leeft dagelijks met een zwaar verleden. Een verleden waardoor het personage nu het uber-alfa-mannetje is geworden dat je in de foto's kan zien. Schoenaard zijn prestatie. Hoe hij gestalte geeft aan Jackie, doet denken aan Raging Bull. Maar niet alleen Matthias Schoenaerts ontpopt zich in Runskop als een onmiskenbaar talent. Ook Michael Roskam is een ware revelatie. Niet alleen het tempo van de film zit perfect. Je voelt dat de film zich opbouwt naar een climax. Maar af en toe neemt hij de tijd om een pauze in te lassen, wat humor toe te laten. Maar dat is ook meteen één van de weinige minpunten. Zo heb je de twee luikse garagisten die een hoog Bienvenue les Chéti gehalte hebben. Die eerder storen dan het beoogde Comic Relief Effect hebben. Mathias Schoenaerts hebben we al even aangehaald maar de mens mag nog wat meer lof krijgen. Dat hij kan acteren had hij in het verleden al bewezen. Maar zijn rollen in Loft of zelfs in My Queen Carol zijn in de verste verte niet zo indrukwekkend als wat hij neerzet voor deze print. De mens tilt zichzelf naar een hoger niveau dan ooit tevoren. Maar ook Jeroen Perceval, gekend van Dagen zonder lief, zet een sterke prestatie neer. Zijn West-Vlaams is niet altijd even vloeiend, maar dat past wel bij zijn personage. Dan heb je nog Barbara Sarafjan en Sam Loic. Ook zij leveren knappe prestaties. De cijfers liegen er niet om. Slechtsloft kende een beter openingsweekend. Runskop krijgt dan ook een mooie 8,3 op 10. Nou, heb ik weinig aan toe te voegen. Die Matthias Groenarts die bewijst zich een waardig eh, zoon van zijn vader. He, dat is de grote acteur Julien. En regisseur, eh, regisseur sorry, Michael Roskam, die vlamt echt met deze debuutfilm. Alle rollen zijn goed. Hun dialecten kan ik niet beoordelen, hè, natuurlijk. En inderdaad, die grappige scènes eh, met die twee sukkels uit luik. Die breken te veel de opgebouwde spanning. Maar verder Chapeau. En ook een veer voor Raf Keunen. Die een prachtige soundtrack componeerde. Vind ik echt. Sowieso een erg goede geluidsband. Uh, op de site van Runskop is de score te horen. Laat een stukje, stukje luisteren. Wat nu? Zien in wat beeldende kunst? Op naar Utrecht. Goed. Uh, naast Station Zuiden in Utrecht ligt een gebouwcomplex... waar een uh, gedeelte van het festival aan de werf plaatsvindt. Theaterperformances, beeldende kunst van hier en van buiten. Altijd een festival vol verrassingen voor de koplopers en de trendsetters. Nou, ik ging kijken wat er eigenlijk geworden is... uiteindelijk geworden is van uh, het papieren modelletje... vastgezet met gekleurde kopspelden... dat kunstenaar Maurice Boogaert me vorig jaar liet zien. Het is een schaalmodel van twee meubeltjesringen die zo uh, gemakkelijk te maken zijn van papier. He, neem een even. Papier, draai je twee uiteindens een slag en plak ze aan elkaar... en je krijgt iets wat onmogelijk lijkt. Maar dan alleen als je het uh, tweedimensionaal probeert weer te geven. Hè? Dus dat is een uitdaging voor kunstenaar Escher. Je kent hem vast wel, die tekening van die mieren op een Meubiusband. Afijn, uh, Maurice uh, Bogaerts die heeft ze dus in het Echi, dus drie-dimensionaal... gebouwd in het groot en ik vind het echt een, een, een levensgroot kunstwerk. De naam uh, uh, is Infinite Fan... Nou, in een enorme ruimte, heel mooi schaars verlicht, uh, staat Maurice Bogaert achterin te stralen. Precies. Mooie ruimte. Die ruimte is fantastisch. Gefeliciteerd, Maurice. Ja, Dank je wel, Adeline. Daar staat hij dan. Ja. Jeetje, ben je trots? Ja, ik geloof het wel. Maar hij zat, nou, ik vertelde het net, hij is natuurlijk niet zo lang af. Dus ik moet zelf ook nog even wennen. Ja. Of die, uh... Maar het is mooi dat je in deze ruimte ook wat afstand kan nemen, zodat ja. je het, ja. het, het geheel over, ja. kan overzien. Ja. Nee, dat is, dat, daar ben ik heel erg blij mee. Dat, inderdaad, uh, dat je inderdaad flinke afstand kunt nemen. En dat ook aan de bovenkant de ruimte bijna hal, ja, dubbel zo hoog is als het object zelf. En dat je er echt gewoon helemaal omheen komt uh, of kunt lopen. Dat, daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik had alleen niet verwacht dat je daar die ronde uh, loopplank zou hebben. Ik had ook niet verwacht dat er gaten in zaten. Dus met hakken is het een <laughs> beetje lullig. Ik uh, zag het. Maar, uh... <laughs> ja. Nee, de, de, ik heb in eerste instantie gedacht om alle wanden dicht te maken. Als je dus vier dichte wanden had, in plaats van twee nu. En als je dus echt zeg maar, van de ene wand op de andere moest klimmen. Ja. Maar dan wordt je eigen fysiek heel erg een beperking. Uh, omdat het echt een soort van klimrek. En wat, ik nou, uh, ja, wat ik nu voor gekozen heb, is dat je eigenlijk gewoon zelf heel makkelijk er doorheen kunt lopen. En de ruimte echt om jou heen draait. Ja. Dus wat je gedaan hebt, je hebt de Möbiusring live uitgevoerd. Het zijn er twee waar je, waar je doorheen kunt lopen. En welk effect hoop je te, dat dit heeft? Uh, nou, ik hoop eigenlijk dat, omdat je dus tussen die twee vlakken doorloopt... Uh, als, je, als, je, als je erin stapt, zit de vloer onder je, het plafond boven je. En gaandeweg jouw route, die cirkel die je loopt... worden de vloer en het plafond langzaam de twee wanden. En dan ja. draaien ze verder en worden het plafond en de vloer. Dus ik hoop eigenlijk dat, dat, dat je het gevoel krijgt alsof de ruimte om jou heen draait. Ja, dat, je, ja, dat, je doorheen ruik, dat, dat de ruimte om jou heen tordeert... En het uitgangspunt was eigenlijk, in, in, in film zou je dat kunnen doen. Met film kun je de camera door de ruimte laten buitelen en dan krijg je het idee dat de, dat de ruimte ronddraait. En wat ja. ik eigenlijk wilde is dat weer omdraaien en de, de ruimte zelf laten draaien. En dat je eigenlijk als kijker de positie van de camera inneemt. En zelf rechtop blijft lopen waardoor de ruimte om jou heen draait. Ja. En dat is gewoon, dat is hetgeen, dat is wat je wilde, wilde proberen. Ja. ja. Ja. En dan in zijn geheel in een mooi, esthetisch... Uh... Ja, daar ben je dan weer kunstenaar voor of zo. Ja. En het moet er natuurlijk ook mooi uitzien. Wat, wat, wat nu is, dat het zowel van binnen die ervaring gewoon mooi is... maar ook dat het object van de buitenkant heel erg mooi is. Het is een soort van... Uh, ja, een kijkmachine of een soort van machine die één enkel beeld uh, maakt. Nou heb je ook weer een pitch gewonnen in Den Haag, in het kijkenhuis. En dan mag je... uh, nee, uh, zaal 5. Het, ja. filmhuis. het filmhuis, sorry. Ja, kijkhuis, ja. ja het kijkhuis, filmhuis. Ja. Ja. Ja. Vroeger heette het kijkhuis. Oh, dat weet ik niet. Yes. Ja, ja. oké. Okay, ja, nee, okay. Ik kom op het Haag, dus ja. ik, ik kan het weten. Hè. Kom jij vandaan? Ja. Volgens mij uit, uh, uit Groningen. Nee. Oh. Ja. ja, dankjewel ja. Adelie. Hey, maar uh, voor, voor het filmhuis? Ja, filmhuis is zaal 5. Dat zeg maar, is de, de tentoonstellingsruimte van, uh, van het filmhuis. En ze hebben ook een jaarlijk, uh, jaarlijkse pitch... En ik voor kunstwerken die een soort van crossover zijn tussen, tussen cinema en beeldende kunst. Zoals dit in feite ook is? Dit in principe ook is, ja. En dat is een werk wat ik daarvoor gesteld heb, heet de, de gemorfde set. En het idee is eigenlijk, ja, zou het mogelijk zijn om een bestaande film... om daar een remake van te maken... maar de set zo te vervormen, zo te morfen... dat je de hele film in één shot zou kunnen opnemen. Dus zonder de montage en zonder de... Dus als je bijvoorbeeld de dialoog in een soap hebt... Waar je de hele tijd shot, tegenshot, shot, tegenshot shot hebt. Mijn idee zou je daar dus die ruimte steeds naast elkaar hebben. De, de woonkamer van deze kant, dan van het andere perspectief, van het ene perspectief, van het andere perspectief. En waarna je er eigenlijk als een karretje in, de, in, in het spookhuis langs zou kunnen rijden, dat je zelf de montage ja. maakt. En zou je dat dan maken op een bestaande film? Of een ja, fictieve ja, film? Nee, een bestaande film. Uh, ik heb nu uh, voor een scène gekozen uit uh, uh, Repulsion van Polanski. Ja? Omdat het ook een film is waar ja, het interieur heel erg belangrijk is. Maar uh, eigenlijk, eigenlijk een van de belangrijkste spelers in de, in de film is. Dus, uh, spannend. Ja. ja, het wordt heel spannend. Ik bedoel, ik heb het nu weer over Infinite ja, ja. Fan. Ja, ja, Waarom ja, noem je het we... Infinite Fan eerst even? Omdat hij gewoon alsmaar maar doorgaat. De, die Mubius strip... die. Ja, die gaat er altijd maar door. Je nou, okay. blijft er maar rondjes ja. inlopen. Dus daar vandaar ja, Infinite. Uh, het is ja. gewoon het oneindige van dat uh, model. Uh, ja. dat is, is dit Infinite. nooit uitgevoerd? Want je zou zeggen, dit, dit, dit moet in architectuur in, op een hele grote schaal ook heel mooi zijn. Het zou prachtig zijn op een hele grote schaal. Uh, ja. Maar meneer de architect die mij geholpen heeft, Jelle, Jelle Veringa. Die heeft er ook uh, ja. behoorlijk mee geworsteld. Uh, het is, uh, ja, als wiskundig model is het blijkbaar om verschillende redenen interessant. Maar om dat werkelijk te bouwen is... Toch veel moeilijker. Terwijl bij, met een stukje op papier complex. gaat het heel makkelijk. Gaat het, uh, ja, gaat het heel redelijk, ja. <laughs> en reacties tot nu toe? Ik heb nog niet zo heel veel reacties gehad, want we zijn ja, net open. En, uh... Nee, ik heb hele goede reacties. Mensen zijn heel... Uh... Nou, wat, wat een van de reacties die heel veel van een aantal mensen kregen is dat je... Dat ze inderdaad het gevoel, de, de neiging hebben om steeds meer rondjes te lopen. Een rondje en nog een rondje en nog een rondje. Omdat je constant zeg maar, in de volgende bocht kijkt en het gevoel hebt... oh, die ruimte gaat nog verder en die gaat verder. Het is helemaal goed. Ja, ja ik hoop het, ja? Ja. ja. Maar goed, hier staat een trotse man. Hier staat een trotse man, ja. Dat is trouwens een mooi kort werkje. Hè? Dat is van Boven de Graaf. Uh, Infinite Fan van Maurice Bogaert is nog tot en met zaterdag 28 mei te zien. tijdens het festival aan de Werf in Utrecht. Popmuziekgigant Rex van Beuningen die schittert vannacht door afwezigheid. En Jan Emmaus legt uit hoe dat zit. Ja, wekelijks geniet ik het voorrecht om op deze plek te mogen praten met Rex van Beuningen. Een man met een uh, uitzonderlijke kennis over de pophistorie. En bovendien iemand die aan de wieg stond van uh, menig groot popsucces in de afgelopen 30, 35 jaar. Maar ja, deze week heeft Rex moeten afzeggen. Hij moet invallen in de zaak van zijn ouders in Venlo. Maar... Hij heeft me wel laten weten dat hij heel graag een bepaald nummer wil laten horen vannacht. En daar komt hij volgende week op terug. Het gaat om een nummer van Sam de Sham and the Sham en de Pharaohs uit 1965, Woolley Booley. Dat nummer had eigenlijk Hully Gully moeten heten. En alleen Rex van Beuningen weet waarom. Dus op de verklaring zullen we een week lang moeten wachten. Uno, dos, one, two, tres, heeft u al kaartjes voor Paradiso voorkomende donderdag. Carol King Tribute vieren dat ze 40 jaar geleden dat prachtige album Tapestry afleverde. Helemaal zelfgemaakt, zelfgeproduceerd, zelfge weet ik wat. Wat helaas een noviteit was toen. En tegenwoordig? Ik weet niet. Anouk laat, helaas, uh, laat in ieder geval ook de kaas niet van haar boterham eten. Nou ja, qua muziek dan. Hè? Privé weet ik het zo net nog niet. Aan volgens mij wel eens wat dametjes mee, geloof ik. Enfin, Carol eerst en dan Anouk. couldn't take Dus 26 mei naar Paradiso om allerlei dameszangtalent... de liedjes van Carol King te horen zingen. Niet uitgenodigd, terwijl ze ook zo'n zelfstandig muzikaal meisje is. Anouk. Liedjes passen ook niet erg bij haar, denk ik. Nou, Ik vind dit nummer van haar nieuwste plaat... waarin ze de zoveelste scheiding van zich afzingt, behoorlijk goed. Down and dirty. For me to get, get, get, getting, getting down and dirty Uitswingen. Anouk van haar nieuwe album Together uh, Together. Goed, het mysterie van Emily. Uh, Jan Emars heeft weer een verse geschreven. En u mag raden over wie of uh, wat hij gaat deze keer. Uh, u weet het, drie fragmenten. Na ieder fragment uh, kunt u bellen. En na het eerste fragment kunt u maar liefst drie knijpkatten winnen, als u het al weet. Na het tweede nog twee. En na het laatste nog eentje. En uh, het telefoonnummer is 0800 1121. Hele, helemaal gratis. Ik zou zeggen startte de tape. En waar houden die jongens van? Ja, we weten het. Van kamermeisjes. Maar daar willen we vannacht absoluut niet over doorzeuren. Nee, we bedoelen andere jongensdinges. Uh, dingen. Auto's, boten, dat soort speelgoedjes dus. En jongens houden van een grote mond van hun eigen grote mond, van hun zelfbedachte universum... waarin ze belangrijk zijn en waarin ze, en daar gaat het om... altijd gelijk hebben en krijgen. Vooral voor veel jongens blijft vooral dat laatste een utopie. Voor een enkeling niet. Een enkeling weet droom en daad totaal met elkaar te verweven. En dat is soms een beetje link... Ik vind het een prachtige omschrijving als je weet wie het is. Uh, misschien weet u het al. Bel mij, ook als je het niet weet. Bel mij, 0800-1121. En, uh, oh ja, ik ga de Paul Simon. He, die heeft een nieuw album uit. Klinkt nog even jong, terwijl hij in oktober alweer 70 wordt. Than the cash. I've been working at the car wash. I consider it my day job. Cause it's really not a pay job. But that's where I am. Everybody says the old guy working at the car wash hasn't got a brain cell left since Vietnam. But I say, help me, help me, help me, help me. You were there When I said help me, help me, help me, help me Oh, thank you oh, for okay. listening to my I'm a Nee, dat is even een grapje, want ik, uh, ik weet niet, Anne, Anne is de technicus... of het waar is dat als je langer dan acht seconden stil bent op Radio 1... dat er dan een alarm afgaat. <lacht> niet gelukt. Oké, okay, aan de telefoon Gerrit. Ja, hallo. Uh, hallo Gerrit. Ja, je dacht ook, wat krijgen we nou? Het is helemaal een gat. Ja, Heerlijk, toch? Een gat in de ja. nacht was dat. Hey, uh, heb jij een lekker weekend gehad, Gerrit? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja? Iets ik bijzonders eigenlijk... gedaan? Ja. Ja, nou, gisteravond een etentje gehad met mijn volleybalteam. Ja. En vandaag uh, ja, van allerlei dingetjes gedaan. Eigenlijk uh, mijn buurman geholpen met een uh, briefje te maken voor zijn kat die weggelopen was. Oh, <laughs> ja. ja. En, uh, hij had foto's op zijn mobiel staan en die wilde die gebruiken, maar dat ging niet in zijn computer. Ze hebben uiteindelijk maar met mijn toestel een foto van het toestel genomen. Oh. En dat in mijn computer dan weer uitvergroot. En, uh, nou ja. nou, is hij nog een beetje herkenbaar, die poes? Ja. Sorry? Is, is hij nog herkenbaar, die, die, die kat of die poes? Ja, nee. Nou. nee het, het, het, het, het werd best wel duidelijk. Dus ik hoop dat het wat helpt. Nou, wat leuk. Ja. Um, Gerrit, wie denk jij dat het is? Ik dacht dat het uh, Jeremy Clarkson was van uh, het programma Top Gear. En waarom denk je dat? Ja, dat is iemand die... Uh, nou, het in ieder geval succesvol is. Een uh, gevaarlijk leven leidt met al die snelle auto's. Ja. En uh, er ook niet... Uh, uh, ja, die er best wel uit wil komen, zo gezegd. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik vind het heel aardig gevonden, maar... Het is hem niet. Het is hem niet, Gerrit. Nee, nee maar, het is totaal niet. Nou, ja. uh, bedankt voor het meedoen. Fijne nacht nog. Dank je wel. Jij ook. Dag. Dag. Um, Jos. Ja. Hi Jos. Hoe is het met Jos? Ja, klopt. Jos Aldersenbaas ja. uit Amsterdam. Uit, uit Amsterdam. Heb jij een fijn weekend gehad? Zeg je nog eens? Heb jij iets leuks gedaan dit weekend? Uh, ja, ik ben met voorbereiden om straks mijn werk te gaan. Ik sta op het Aperloeplein en dan moet ik allemaal handel uitzoeken... en dozen bij elkaar zetten en noem maar op. En, uh, en, en wat verkoop wat, je? Eh, Briekenbrak, Alles wat, uh, wat gisteren weggegooid is. Dus dat staat morgen weer op het Aperloeplein. Dus, dus jij bent zo'n, uh, hoe noem je dat ook weer? Niet een nachtvlinder, maar... Een, uh, een morgenster, hè? Een morgenster, ja, ja, ja. Ja, klopt. Ja. He, is het nou waar, Jos, dat als je iets van straat pakt, dat je eigenlijk uh, strafbaar bent? Ja, dat is wel zo. Ieder, dat klopt inderdaad. De ministers hebben het nu heel erg heftig doorgevoerd onder Job Cohen. Maar uh, dat je. Uh, uh, aan het einde van de markt wordt er heel veel weggegooid door de koopluien. Ja. Wordt in een vuilniszak gestopt, in een doos, en dan gaan mensen er zitten te graaien. Ja. En ik maakte mee dat twee oude dametjes, die dan ook uh, gekort worden op een AOW, zaten te graaien in een vuilniszak met, uh, uh, met kleding. En die kregen inderdaad een van 60 gulden. Ja, niet dat niet dat vind ik schokkend, weet je ja. wel. Ja, omdat, daar... omdat er vanuit uitgaan dat op het moment dat je iets uh, loslaat op straat bij een vuilnisbak of whatever, dan is het van de gemeente of zo? Ja, min of meer wel. Ja, jullie ligt het een beetje anders. Mijn oh. broer heeft het wel uitgezocht. Het grootste advocatenkantoor van Friesland, die is er wel bezig geweest. Ja, maar het is heel geharenbaar. En het wordt er in Amsterdam toch niet echt gezelliger op, weet je wel. Nou, dat kan je wel stellen, want het is toch waanzinnig. excusez helemaal, maar het wordt niet echt leuker op. Nee. Want is dat alleen dan zo streng in Amsterdam, die regel? Nou ja, Amsterdam is mijn werkterrein. Ik ja. kom echt nooit in... in, in, in nee, ik in weet het ja, ook niet. Ik... ...om dat we dan een zwaai maken... Nee. Uh, maar, maar, ...met ik bedoel... de auto maar in Zandvoort en zo. in Amsterdam is het hartstikke uh, uh, link. Uh, als je daar bij het golf vuil zit, dan kan je zo'n bom krijgen. Nee, meen je dat nou? Dat is echt waar, dat is heel link. Maar, maar, dat ik bedoel... je toch bezig ben met recyclen, want het is toch tegenwoordig ik, gewoon recyclen? Ik ben het, het helemaal je met je eens. Ik bedoel, mijn, mijn, mijn, mijn achterbuurman die... die, die, die uh, uh, breekt iets af, zet, zet zijn platen uh, uh, bij het vuil en wij zien het en wij gebruiken het weer. Ik bedoel, ja. uh, de, de, half de helft van mijn huis komt van de straat. Ja, oh. natuurlijk. Wat denk je dat het, hoe, hoe mijn de... huis gestoffeerd is? Ja, bij mij ook. Ik bedoel, <laughs> het is, ik heb geen stoel die bij mekaar past, geen kopje dat bij mekaar past, geen bestek wat. Uh, dat is toch. Uh... <laughs> ja, maar ik, ik ben dus het. eigenlijk gewoon een dief. <laughs> Ja, ja, nou, ja. Ja, want ik heb nou, zoiets van. Ik, ik heb eens ik, iets ik... heel, heel eigenaardigs bij de hand gehad. Nou. Uh, ik uh, vond een vuilnisak op, uh, op straat en er zat een te tekenblok in. En mijn dochter zegt: Papa, moet je kijken? Godverdomme, dat lijkt wel. Mijn dochter Pippi gaat altijd met me mee. Ja. En ze zegt: Papa, het lijkt Godverdomme verdomme Peter van Straten zit ja. En we denken: het waren allemaal tekenblokken van Peter van Straten Die die weggooiden? En... Ja, waren dus uh, tekenblokken hij in het schetsen en dan, dan weer een volgende pagina, maar het was niet goed genoeg, of was uitgeschoten. En dat ging maar door, weet je. Elke week lag er weer een vrouw, als ik voel, met voor mijn tekenboeken van Peter van Straat. En wat heb je ermee gedaan? Uh, uh, uh, nou ja, uh, dat vond ik zelf heel erg leuk, want Peter die kan een vrouw tekenen, weet je. Die kan hem echt geil tekenen, weet je. Ja, Nee, serieus. Ja. En um, ja, dat heb ik. Uh, uh, ja, als je echt hele leuke dingen vindt, dan ga ik naar Johannes Marcus dat is een vriend van mij, een soort galeriehouder, uh, antiquaar. Ja. En ja, die, die neemt dat dan maar van mij over. Weet je wel? Ja. En um, ja, die heeft daar ook weer dingen van doorverkocht. Die, die, diegene is daar een tentoonstelling mee gaan inrichten. Hm. Ja, en die krijgt dat uiteindelijk te horen? Peter van Straat. Ja. En die was woedend. Ja, veert gek! Toen is at nog, uh, ja. uh, heeft er nog een item van gemaakt. Ja. En, en, en, en, en ja, dan, dan, zodoende is mijn broer dus juridisch ermee aan, aan de slag gegaan. Van godverdomme, hoe ziet het nou eigenlijk, weet je wel? Ja. Waar begint de eigendom en ja. eindelijk? Ja. Ja. weet je? Ja, ja, ja. ja. En, uh, nou, het eind van het weekje was dat we Peter wel een heleboel dingen hebben teruggegeven. En ja. uh, de heeft hij weer een boekje gegeven, als weer blijk van waardering en zo met uh, ondeugende tekeningen. Ik ken ja. het zoveel, ja, erotische print. Ja, ja precies. Maar dat is nog een hele juridische haaklopen. dat Dat had ik helemaal niet echt bij stilgestaan. Ja. Nou, ik vind het leuker om iets bij... Toch doen nog veel mensen dat. Die zetten dingen op die... In Amsterdam heb je allemaal van die bakken waar je zelf je vuil in moet gooien. Ja, dat is kut. Dat wordt nu de nieuwe trend. Dat het onder de grond wordt gestopt en dat je er niet meer aan kan komen natuurlijk. Ja, maar bij mij in Amsterdam-Oost is dat mensen het gewoon wel erop zetten. En dan zie je ook inderdaad iedereen de kortste keren is, is alles wat, wat nog leuk is is eruit gehaald, weet je wel? Ja. Ja, ja, ja. ja, nou, ja nee, wat... maar die ondergrondse opslagcontainers, dat, dat is vaak kut, dat is dood in de pot, weet je wel? Ja, dat is wel een beetje. Dat is echt maar... helemaal niet leuk. Nee, het is nou... toch ook een soort traditie in Amsterdam dat je gewoon je huis inricht van de vuildepak. Tenminste, ik ben zo wel groot gevraagd, ja, weet je wel? Ja, nou zelfs bij mijn ouders thuis is dat wel gebeurd, kun je nagaan. Ja, en mijn vader was gewoon kamerlid, weet je? Ja? ja, maar het was ook verder niks anders. Ik weet, toen mijn vader in de Tweede Kamer kwam, was hij de enige die geen baan daarnaast had. Weet je wel? Dus, en toen verdiende hij ook ja, nog ja. heel weinig. Dus wij hadden bij ons we hadden allemaal alles tweedehands thuis. Dat was al wel in 51, hoor. Hé, hey, we gaan even terug naar het spelletje, want het, daarvoor bel jij. Ja, nergens om, maar, maar ik, ik vermoedde wel dat jij toch wel van best goede huizen komt, hè? Nou ja, dat is dus relatief. Dat is maar heel relatief. Hé, <laughs> hey, um, je moet even niet zeggen wie je bent. Maar je hebt wel een, nou, nee, nee, een prettig bekakt stem. Vind je het bekakt? Nou, nee, niet kut, maar ik bedoel, prettig, prettig, weet je niet hinderlijk. Je hebt een hartstikke leuke stem, bedoel ik. Oh ja, oké, okay. maar ik ben, ik ben toch niet, uh, ik vind wel dat ik randstedelijk praat, dat vind ik jammer. Ja, nee, nee, nee, Die nee, air nee, nee, nee, nee, vind dat zo toch, erg. Oh, die vind ik heel erg, die erg. Ik heb, ik, ik, ik heb op de toneelschool... Ik heb wel bij op... van je gehouden, weet je wel. Oh, kijk eens aan. Nee, uh, ik ga, we, we gaan helemaal uh, bezijden het spel. We zijn het mysterie van Emily aan het spelen. Ja, ik goed. Ik denk op, denk niet. Dat nee, nee, nee. nee, nee. Shut, up, shut up, shut up, shut up, Niks zeggen nog. Want natuurlijk heb je het nog? goed. En dat zeg ik je alvast. Maar je mag het nog niet zeggen. Want nee, ik ga okay, nog ik even niet. twee tekstjes voorlezen van verraaien. Jan. Want anders heeft Jan ze voor niks geschreven. En dat vind ik zonde. Dus uh, bear with me. Blijf aan de lijn. Luister mee naar de volgende twee teksten. Doei. Juist. Hij is begonnen als zo'n rechtenstudent die er na het afstuderen meteen voluit inging. In het bedrijfsleven dus. En aanvankelijk was hij zo'n manager voor wie het niks uitmaakte wat er gemanaged moest worden. Of het nou stoere boten of leuke kleding was, het maakte hem niets uit. Hij kletste het succes naar zich toe. Succes was het doel en het bedrijf was alleen maar een middel. Je hebt er veel van dat type. Hè? Of je nou fabrieken of ziekenhuizen moet leiden, donder niet. Maar hij gooide ineens het roer om. Hij deed er ineens wel toe wat er in de markt gezet moest worden. Hij is alleen maar jongens dingen gaan doen. Mijn jongens houden van auto's. En plotseling leidde hij iets waar voor hem ook nog passie mee verbonden was. Een gevaarlijke combinatie. Maar Boy Wonder gebruikte zijn enorme verbale talent om Jan Rappen zijn maat voor zijn tent te interesseren. Er werd geen cent verdiend, maar dat gaf niks. En hij deed wat hij altijd gedaan had. Hij zocht expansiemogelijkheden. Hij kocht een andere, veel grotere tent erbij. Van andermans geld. En nu gaat hij langs Aziatische deuren om de handel te redden. En we hopen dat hij een degelijke cursus Chinees gevolgd heeft. Voorlopig zouden Zweden of China wel eens zijn waterloo kunnen worden. Ik vind het een fantastische tekst. Wie niet, Jos? Geweldig, waterloop klein. Nee, ja. goed, hè? <laughs> <laughs> Zal ik het zeggen? Ja, zeg het maar. Nou, ik denk dat het die, die jongen heeft iets dat Spijker uh, Autobedrijf heeft gekocht. Victor Muller, heet hij niet zo? Ja, dus de baas van Saap en Spijker. Ja, ja, ja. ja. En ja. vroeger was hij uh, bij uh, de offshore bedrijf Wijsmuller. En hij heeft ook nog McGregor in de markt gezet. mannenkleding, geloof ik. Ja, toch? Ja, het is een beetje penose, maar het is wel oké, okay, penoze. Nou, het is wel... Ja toch? Je wel hoor, een nou, beetje die oude VOC mentaliteit wel zo oh. zeker, maar dan goed, weet je wel. Dan ja, ja. Nou, <laughs> wordt niet genaaid door die Chinezen, ik lach me een deuk. Ja. Ja. Jos, luister, je, je hebt maar liefst ik drie. Ik ben wel trots op hem eigenlijk ook, omdat het toch een leuk Amsterdam- of Nederlands automerk is. Ja, oh, ja. ja, precies. Ja, het is ja, al, toch? zijn mooie auto's ook, een beetje ja, onbetaalbaar dat wel. Uh, Jos, blijf aan de lijn, uh, want dan uh, noteert uh, Lauwens of Christa. Want die doen trouwens achteren hier. Doei, Kim. Doei. Helemaal blij. En je krijgt drie knijpkatten. Ja? Doei. Dankjewel. All right. Dag, liever Doeg. En wij gaan luisteren naar... Oh ja, de Shiner Twins. Die presenteren volgende week hun uh, nieuwe album. En ze zijn trouwens in uh, 17 juli zijn ze te gast hier. En hier heb ik een, uh, van die, dat nieuwe album een goed katholiek lied. Thank mm -hmm. you. time you talked to Jesus, when's the last time you called his name? Did you thank him for your blessings? Did you cry to him in pain? For you know he's there. the last time you talked to Jesus for you know he loves us all so when times are hard your heart gets broken stumbling through the night you can call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 The last time you talk to Jesus For you know he loves us all For you know he loves us all Shine at winds um hier was, uh, Remco Sietsema was hier met Merel's haren, maar hij zit ook in de tunes en die hebben een bijzonder vrolijk nieuw liedje over appels. One sweet apple every day, all doctors used to say, but none of them did make Seven apples in a week and I'll be fine, yeah And I will become better all the time It will make me fall in love, but it's not good enough When I'm ever seeing fun of apples all alone. Seven apples in a week and I'll be fine, yeah And I will become better all the time no week all the time. Uh, Colin Blunstone Rod Argent The Zombies Herleven! Niet te geloven.